Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Noord-Korea zegt dat de ondergrondse kernproef die vanochtend is gehouden. uitsluitend is gedaan uit zelfverdediging. In de verklaring staat dat de proef pas het eerste antwoord is op de vijandelijkheden van de Verenigde Staten. Als die niet ophouden, zullen nog veel krachtiger maatregelen worden genomen, dreigt het communistische land. De kernproef is internationaal sterk veroordeeld, ook door bondgenoot China. De VN-veiligheidsraad komt vanmiddag in spoedzitting bijeen. De timing van de Noord-Koreaanse kernproef is opvallend. Komende nacht houdt president Obama zijn jaarlijkse State of the Union. Het debat in de Eerste Kamer over de hypotheekregels is uitgesteld. En dat gebeurt op verzoek van minister Blok. Hij wil het debat opschorten tot na het overleg over de woningmarkt... dat hij voert met D66, ChristenUnie en SGP. Volgens Blok kan hij de Eerste Kamer beter informeren... als hij daarin de resultaten van het overleg met de drie partijen kan meenemen. Vanmiddag praat Blok verder. Hij heeft de steun van andere partijen nodig voor zijn plannen... omdat de regeringspartijen, VVD en de PvdA... geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Naar verluid komen in de besprekingen allerlei opties op tafel. Ook versoepeling van de hypotheekregels ten opzichte van afspraken in het regeerakkoord. De vader van het zesjarige jongetje dat gisteren dood werd aangetroffen in een woning in Baarn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn zoontje, de politie. We hebben een 33-jarige man, dat is de man die gewond in de woning aangetroffen werd, die hebben we aangehouden. Hij is de vader van de twee kinderen die ook in de woning aanwezig waren. Een zesjarig jongetje en een driejarig meisje. Um, hij is uit het ziekenhuis ontslagen en zit momenteel vast op het politiebureau. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie was gisteren na een melding bij het huis gaan kijken. En toen er niet werd opengedaan forceerde agenten de deur... en vonden ze de vader en zijn twee kinderen. Het jongetje was overleden, het zusje mankeerde niks. Hun moeder was niet thuis en zij is volgens de politie geen verdachte in de zaak.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 Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. In Groningen is vanochtend opnieuw een aardbeving geweest. Vanochtend was er voor de derde keer deze week weer een aardschok. Het gaat achter elkaar door, ja, nu. Dus uh, er wordt er wel een beetje zat van. In Groningen is vanochtend opnieuw een aardbeving geweest. Donderdagavond waren er ook al twee aardschokken in het noorden van Groningen. Je wint er op de deur. We hebben het al vaker gehad, ja, dat de bank me schudde in de volkamer. En dat de foto's er allemaal afgingen. Ja, de aarde lijkt nauwelijks op te houden met trillen in Groningen. Alleen gisteren al waren er maar liefst drie aardschokken en we stoken ons land op. En dat is niet nieuw, laat Herman Pleij in de tijdmachine zien. zo Geloof, goedemiddag. Je bent de hoofdredacteur van de NOS. En je ma gisteren maakte de paus zijn applicatie bekend uit het niets. Goeie Wat gebeurt er op zo'n moment bij de NOS? Er gebeurt een heleboel dingen tegelijk. Dan moeten we onmiddellijk gaan uitzenden op radio en televisie. En moet dat nieuws natuurlijk op de site. Um, dus een hoop mensen gaan zich daarmee bezighouden. En een groot aantal anderen gaat gelijk meer informatie over dat onderwerp garen. Van het restaurant van je ouders naar Carnegie Hall. Het gaat snel met de carrière van jazztalent Carso Dunmets. En er is nu zelfs al een film over haar prille carrière. Carso, een paar jaar lang iemand met een camera in je nek. Weet je daar soms niet een beetje tureluurs van? Um, ik ben geen ochtendmens. Dus soms een beetje vervelend als uh, Mercedes om zeven uur s ochtends al uh, filmde dat ik mijn koffie dronk. En dan ze zit een laarsje. Ja, maar dat weet ze ook. Dat weet ze, hè? Jullie verhouding heeft er niet onder geleden? Nee. Oké. Okay. Gisteren stond hij nog tussen de Syrische vluchtelingen op de grens van Libanon. Vanmorgen zat hij alweer in de hermitage in Amsterdam voor een perspresentatie. Welkom, IO-directeur Anja Lok. Goedemiddag. Dankjewel. Hoe vaak heb je vanmorgen gedacht, wat doe ik hier? Ik heb een paar keer gedacht en ik moest een praatje houden... daar in de hermitage tussen alle kunstwerken van Van Gogh. En daar heb ik het ook gewoon benoemd. Dat ik daar wat onwennig stond, omdat ik 24 uur geleden... nog in een tentje onder een klapperend zeiltje in de blubber tegenover een mevrouw die alles kwijt was geraakt, zat. En dan nu opeens in de luxe van een, een kunstpaleis, dat is een rare overgang. Zijn de media te negatief over de pauze? Mag de NOS-Benedictus bijvoorbeeld een brokkenpaus noemen? Geef uw mening op Dit is de Dag. nu op onze Facebookpagina... of reageer op Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, Marcel Gelaus, je vertelde net al... het is meteen topdrukte als de pauze zijn abdicatie aankondigt. Um, en uh, hoe lang duurt die topdrukte dan? Ja, dat hangt natuurlijk altijd af bij Breaking News... Het uh, hangt, hangt af van hoe laat dat plaatsvindt. Dat is, gek, dat is misschien gek. Maar Twee dat minuten over erom. twaalf was dat geloof ik gisteren? Ja, nee, zes of zeven minuten voor twaalf. Okay. Dus dat was voor de televisie handig, want onze eerste bulletin stond voor twaalf uur gepland. Op de radio en op internet en op teletext moest het natuurlijk gelijk gebeuren. Um, dus ja, dat is altijd, um, terwijl de uitzendingen lopen... wordt het vaak besloten hoe lang je daarmee bezig blijft... of je langere uitzendingen maakt of, of niet. En dat gaat dan vaak op het journalistieke gevoel, op de intuïtie af. Blijven we langer op zender of, of maken we alleen maar een langer bulletin? In dit geval hebben we het laatste gedaan. We vonden het niet een onderwerp om gelijk uren over te gaan uitzenden... maar de journaals op televisie die hebben wel uh, om twaalf uur, om één uur... langer geduurd dan normaal. Op de radio was er natuurlijk meer aandacht voor. En op de televisie s'avonds om acht uur was natuurlijk de opening en ging het ook denk ik, een minuut of tien ja. over dit onderwerp. Is het al geëvalueerd? Gaat dat ja. zo snel of duurt het nog een paar dagen? Nee, wij evalueren elke dag de uitzendingen van de dag ervoor... en vaak uh, evalueren de makers ook uitzendingen onmiddellijk na een uitzending. Het probleem daarvan is wel altijd... dat er altijd onmiddellijk weer een nieuwe uitzending gemaakt moet worden. Dus het schiet er ook wel eens bij in. Nou ja. Heel snel was al een overzicht te horen over de loopbaan uh, van de pauze. Ik geloof om drie minuten voor half één of zo. Echt binnen een half uur, die stond klaar vermoed ik. Ja, die was gemaakt. Ja. Ja. Zullen we naar een stukje luisteren? Een stabiele tussenpaus moest hij worden... maar zelden verliep een pontificaat zo tumultueus. Brokkenpaus Benedictus. Een erudiet professor, maar geen begaafd bestuurder. Uiteindelijk staat hij zo alleen dat zelfs zijn eigen butler hem verraadt. Maar niets kleeft meer aan zijn pontificaat... dan de wijfelende aanpak van seksueel misbruik door priesters. Maar de kloof tussen de leider van de kerk... en de belevingswereld van veel gelovigen is alleen maar dieper geworden. Het is aan het conclaaf en aan Ratzinger's opvolger... om de geloofwaardigheid van de Rooms-Katholieke Kerk in het Westen te herstellen. En ons viel op dat er nogal veel mening in dit overzicht zat. Nou, wat je probeert op zo'n moment is uh, samen te vatten en weer te geven... hoe in het algemeen tegen iemand wordt aangekeken. Dus het gaat niet om mening, het gaat om het, om het typeren. Het gaat om het, het aanduiden, uh, het gaat om het samenvatten. Um, ik vond deze samenvatting wel een beetje erg selectief, uh, eerlijk gezegd. Want er zat bijvoorbeeld ook in, in Azië en Afrika geacht. Er zat ook in, als denker en theoloog boekte hij veel successen in persoonlijk contact. Je, je hebt zijn het menselijk. voor je liggen, je leest stukjes aardig. voor, ja. Ja, ik lees een paar stukjes voor, zoals jullie een paar stukjes lieten liet horen. Liet namelijk vooral de negatieve kant ja, horen. Klopt, ja. Dus we hebben het juist tegenover, naast elkaar gezet. Maar de, de, de term brokkenpaus kwam van de NMS. Ja, die kwam, die kwam van ons. Uh, dat is niet een mening, maar dat is een poging tot, tot samenvatting en typering. Kan dat je is geen mening, zeg je? Nee, dat is, uh, nee want als, als nieuwsredactie hebben wij geen nee, mening. Nee, dat dacht ik ook. Daarom verbaast het ons zo. Nee, het is een poging tot, tot samenvatting. Het is zeg maar een kop boven een artikel in een krant. En die was natuurlijk gebaseerd op het onderwerp zoals het daarna kwam. Als je kijkt naar de redenering die daarin zat... dan begon dat met, een, inderdaad wat je net hoorde, een bruggebouw en een stabiele tussenpaus. Uh, maar er is wel een heel aantal dingen gebeurd... Uh, onder zijn bewind, als ik dat zo mag omschrijven. Dat bij ons tot de conclusie leidde dat hij in een deel van de wereld... nog steeds een zeer geliefd iemand is. Maar vanuit het westerse perspectief, vanuit het Nederlandse perspectief... en wij zijn daaruit voor Nederlandse Nederlands publiek... Wordt er door veel mensen anders naar gekeken? En er ging het natuurlijk om dingen, en die werden ook uitgelegd. Een lezing in Regensburg, Regensburg waar discussie ontstond over een citaat uh, ja. van Mohamed. Uh, de benoeming van een Poolse spion tot aartsbisschop. Uh, een incident over een holocaustontkenner uh, die met oma, Maar Als je het zo, zo noemt geef je geef er niet geef ik geef ik meteen kwalificaties aan. Nee, ik wil het graag even afmaken. Ja, uh, en met name natuurlijk de discussie over uh, seksueel misbruik, de, het misbruik ja. in de kerk. Maar, allemaal incidenten die, we die je dan probeert samen te vatten over wat wat betekent voor... In dit geval de pauze. Of wat het betekent als de koningin aftreedt. Of wat het betekent als een premier aftreedt. Of aantreedt. Die probeer je neer te zetten en te typeren. En uiteindelijk vat je dat in een paar woorden samen. Maar je kan het ook gewoon benoemen. Zoals je nu net deed. Zonder die kwalificaties erop te plakken. Dus de vraag is dan. Waarom plak je daar dan nog een extra kwalificatie op? Tel als je het gewoon zo opsomt. Dan kunnen wij toch zelf een conclusie trekken. Ja, maar dat werkt niet denk ik op radio. Dat werkt niet op televisie. Deze opsomming in een headline. Dat gaat niet. Deze opsomming in een kop van een krant. Dat gaat niet. Maar wel in een overzicht zou je... je toch kunnen geven uiteindelijk zal je altijd tot een samenvatting en tot een typering moeten komen. En dan kan je discussiëren of dit woord dan gelukkig was, of het terecht was. Wat vind je zelf? En dan kan je van mening over verschillen. Maar dat is wat anders dan een mening hebben of die willen opleggen. Maar wat vind je zelf? Vind je brokkenpauze een gelukkige typering? Ja, ik vind hij wel, wel gepast. is. Als je kijkt naar wat er, wat er gebeurd is en met name toen die kwam, hè, werd er gezegd dat er een bruggebouwer moet zijn en een stabiele tussenpauze. Nou, dat is het volgens mij echt niet geweest. Nee. En dan vind jij dat, het, dat de NOS het oordeel brokkenpauze toekomst? Nee, niet het oordeel de typering ja, dat is iets heel anders. Ja, dat is iets anders. Het is ook ja. denkbaar dat uh, uh, Rob Trip vanavond in een tekst zegt... Brokken premier, Mark Rutte. Als hij dat beargumenteert... en daar heel veel uh, uh, duidelijk goede argumenten voor zijn... dan... dan Vind ik het terecht dat hij dat doet? Ik vind het in die zin ook gek dat je die vraag aan mij stelt. Dus journalistiek, elke krant, elke nieuwsorganisatie, jullie ook... doet dat voortdurend. Je vat voortdurend samen. Je typeert voortdurend. Je zet voortdurend dingen neer... vanuit een bepaald maar perspectief. Maar je doet alsof het uh, neutraal is. Dat is het natuurlijk niet. Bijvoorbeeld die typering, niets kleeft meer aan zijn pontificaat... dan zijn wijfelende aanpak van seksueel, seksueel misbruik. De Volkskrant schreef vanmorgen... Uh, de, als, als, als kardinaal was hij traag met dit onderwerp... maar als paus was hij veel voortvarender. Dus kennelijk kan je er ook anders naar kijken. Ja, in een commentaar ja. overigens schreven ja, ze dat. Ja, natuurlijk, natuurlijk kan je er anders uh, naar kijken. Dat is natuurlijk het moeilijke van het, het samenvatten van, uh, in dit geval, het, het bewind van de paus in anderhalf of in twee minuten. Vier. Waren het er? Op, op de radio dan? Ja. ja, ik had het over televisie Ja, maar, over, maar ja. de citaten die je allemaal noemde kwamen allemaal uit die het vier minuten overzicht. Een paar citaten van mij kwamen van de televisie. Nou, dan zijn ze op televisie en op radio uitgezonden. Ja, dat genoeg. zou kunnen. Sommigen wel, sommige niet. Ehm... Um, dat is moeilijk uh, om, dat, om dat te doen. Want als je in elke zin zou stopt en in elke zin een omschrijving... en in elke zin neerzet, dat zeggen mensen of denken veel mensen... daar wordt een tekst niet helderder van. Dus terugkijken naar die tekst zitten er misschien best dingen in... waarvan je achteraf zegt, had misschien iets anders geformuleerd moeten worden. Maar het gaat even om de intentie. En de intentie is niet een oordeel te hebben. Een intentie is om samen te vatten en te typeren en te omschrijven. Kijken jullie ook naar hoe ze dat in het buitenland doen? Want ik kreeg op Twitter een aantal reacties van mensen die zeiden... Ja, het in de NOS is heel erg gekleurd. Ik heb gekeken naar de BBC en naar Duitsland. En daar vond ik het veel neutraler. Kijken jullie daarnaar? Hoe, hoe het daar gebeurt? Ja, op zich is dat een oordeel. Hè? Dat iemand het neutraal ja, vindt. Ja, nee, <laughs> goed. Maar dat was, dat was een reactie. Nee, toen maar ik daar, noemde ja, dat ja, jullie dat nee, Maar daarmee is het vastwaaien. niet een onstotelijk... Ja, maar de vraag maar zeggen, is vervolgens... Kijken jullie naar hoe, je, hoe het ja, in het buitenland gedaan wordt? Ja, natuurlijk kijken wij heel geregeld naar eh, wat collega's in Nederland en in het buitenland doen. Je, houd, je houdt je vak bij. Natuurlijk doe je dat. Maar dat het in een ander land anders gaat, dat wil niet zeggen dat je dat in dit land ook zo moet doen. De manier waarop nieuwsprogramma's gemaakt worden, bijvoorbeeld in Duitsland, is heel anders dan... Hoe we het in Nederland doen. Andere toon, andere setting. En het feit dat, dat er in dat doen Nederland. We omdat er in Nederland een andere cultuur bestaat dan in Duitsland. In Nederland is er een heel kritische cultuur ten opzichte van de Katholieke Kerk. Heb je dan ook het idee dat je als NOS kritischer moet zijn dan bijvoorbeeld de ZDF in Duitsland? Nee, niet kritischer moet zijn. Het gaat niet om kritischer zijn. Het gaat om het neerzetten voor je Nederlandse publiek. Wat je denkt dat relevant is aan dit onderwerp. Voor het Nederlandse publiek waar wij voor uitzenden. Helemaal blij. heb je het een beetje gevolgd gisteren? Ja. En uh, ik uh, wil uh, je wel bijvallen. Uh, ik bedoel... Uh, ja, je hebt tegen Mars nu, ja. Ja, ja. Ik hoopte even uh, dat je mij ging bijvallen, ja, ja nee, helaas. Ja, dat zag ik aan je ogen. Uh, want uh, ik vind dat dat toch wel zorgvuldig gebeurd is. En dat die behoefte ook wel bestaat. Ik vind de vergelijking met krantenkop vind krantenkop erg goed. Dat, je moet dus een... Maar hij heeft vier minuten hebben. voor zijn overzicht. Jawel, maar en dat overzicht is ook tamelijk compleet. Dus het gaat er niet om dat je een eenzijdig beeld geeft... en daar dus zo'n stempel op plakt. Maar dat je een signaal geeft, een typering... die niet zozeer die van de nos is, maar die leeft... Dat is, en die zeker ook in Nederland leeft. Maar voor heel veel mensen natuurlijk niet. En, ja. Nou, maar voor heel veel mensen ook wel. Dus je maar maakt de NMS maar een is keus. van iedereen voor iedereen. Ja, maar dat, dat betekent dat je verder helemaal niks kunt doen. Nee, dat doen. je de feiten moet het zit erin. Nee, Maar feiten zijn ook een keuze. Nee, Ik kan heel ook... goed vertellen er is... dat er een lezing was in Regensburg... wat hij daar gezegd heeft luister en hoe dat nou, volgt. jongen. Luister oh, sorry, oh sorry, opa. Nee, je hebt een, een, een, een <laughs> beide typeringen kloppen over. Jouw <laughs> en, en opa. Het is dus <laughs> geen oordelen maar typeringen. <laughs> um, dat, uh, alleen al de keuze van de feiten... de keuze die je maakt daarin... is al een mening, Geef je al een mening. Dat ja, is zo'n merkwaardig standpunt in de journalist dat facts uh, are sacred, opinion is free. Nee, facts are helemaal niet sacred. Want de manier waarop je die feiten construeert... en brengt en selecteert is of zo. Nou, ik vind dat ze wat feiten betreft... vind ik dat, dat ze dat heel zorgvuldig hebben gedaan. Zowel maar vind, telefoon, je niet, de uh, vind je niet dat het woord uh, brokkenpaus... dat dat een plakken op iemand is? Dat gaat toch het wel is... een stapje verder dan duiden? Ja, nee, nou, het is niet duidelijk, maar dat is dus een typering. Een typering die zich als het ware opdringt en die bij heel veel mensen leeft. Ik bedoel, dat vind ik helemaal niet vreemd, dat je zo'n vlag uithangt. Want als je even die opzomming aan die kant ziet, die dat brokkenpaus ingeeft, zeker tegen dat Relief aan van hij zou overbruggen en samenbrengen enzovoort. Nou, het is precies het omgekeerde gebeurd. Nou, dat je dat typeert met Brokken en daar dus die vlag aan hangt, vind ik niet vreemd. Het is wel, ik bedoel, het, het, het, je kunt er verder over praten, dat vind ik heel normaal. Maar ik heb daar verder geen moeite mee. Je zei net, Marcel, je kan over bepaalde zinnen in het of discussiëren of ze gelukkig waren. Zijn er zinnen waarvan jij zegt die waren ongelukkig? Ik heb niks gezien en ik heb een aantal dingen net nog zitten bekijken... en zitten lezen naar aanleiding van jullie uitnodiging... waarvan ik dacht, nou, dat had echt uh, anders gemoeten. Of dit is een zin nee, waar, die ik echt foutief vind. Je of, blijft bij of elke zin schieten. blijf je achterstaan? Nee, ik vind wat ik net zei. Ja, ik dacht dat je dit zei. Ik probeerde samen te vatten wat je zei. Ja. Ik deed dat niet goed. Nou ja, zo zie je hoe het met samenvattingen gaat. Dat blijft vaak tot in. Ja. Um, uh, daar moet je mee oppassen, heb ik ja. net van jou begrepen. Als je, ja, dus dat geldt dan twee kanten op, denk ik. Ik heb niks gezien waarvan ik denk, dat vond ik echt onjuist. Nee. Van iedereen voor iedereen, denk je dat katholieken zich herkenden in het overzicht? Voor de helderheid, ik ben protestant. Ja, nou, ik ben katholiek opgevoed, uh, maar heb dat lang geleden al achter me gelaten. Dus in die zin voel ik me er best verbonden mee. Um, ik denk, de moeilijkheid van jouw vraag is, uh, de kijker, de luisteraar, de katholiek, de protestant bestaat niet. Er kijken elke dag, er luisteren elke dag miljoenen mensen naar de uitzendingen van de NOS. En ik weet zeker dat er in die miljoenen mensen een grote diversiteit aan, aan meningen en opinies bestaan. En uh, wij zullen het nooit zo doen, geen enkele journalistieke organisatie zal het nooit zo doen dat iedereen volledig voor 100% zich herkent in wat we uitzenden en daar volledig... Staat. Hebben jullie maar reacties het, gekregen eigenlijk op dit overzicht? Behalve dan van onze uit, de uitnodiging? Uh, ja, we hebben wel reacties gekregen. We hebben wel mails van kijkers en luisteraars gehad. Wat hier een beetje over gaat. Dat is niet ongewoon. We krijgen elke dag uh, veel reacties. Uh, vele tientallen vaak in de mail. En uh, het is ook bijna elke dag zo dat we mails krijgen van mensen die iets heel slecht vinden. En anderen vinden precies, precies hetzelfde. Heel en hoe goed. was dat nu? Was het nu 50-50? Ik wat? heb er misschien zes mails over gezien. Dat is over, over dit stukje. Over die brokkenpiloot. Want je merkt wel dat dat... Pauze. Het, <laughs> het is een gek woord, bokkenpaus. Ja, ik ja. heb het niet bedacht. Nee, nee. <laughs> ik ook niet. <laughs> maar doe je um, um, wat aan. De, de mensen die ontevreden zijn, die reageren natuurlijk eerder dan de mensen die niet tevreden zijn. Ja. Dus de mensen die dat niet gepast vonden, hè, dat sluit aan bij jullie vraagstelling, die overheersen daar natuurlijk. In. Ja. Heb je de andere media nog gevolgd? Eén vandaag, de wereld draait door gisteravond, of ben je er niet aan toegekomen? Ben ik niet aan toegekomen. Nee, dan gaan we het daar verder ook niet over hebben. Dank voor je komst. Graag gedaan. Je luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Gutke. Daniel Lohus, straks gesteldent Carsoe Deunmets, Maar nu eerst, wanneer houdt de Groningse grond weer op met schudden? Welkom in de tijdmachine. Ja man, na welk jaar reizen wij af? 47 na Christus. Ja. 47 na Christus dat stond de Nederlandse aardoliemaatschappij nog niet, geloof ik hè? Nee, nee. maar uh, het is wel uh, een bericht dat uh, in zekere zin aansluit. Het is namelijk het jaar dat Plinius, de klassieke auteur, een werk schrijft, de Historia Naturalis, Geschiedenis van de Aarde, zeg maar. En daarin komt eigenlijk de eerste beschrijving voor van de lage landen van een ooggetuige, Hij heeft het ook gezien. Hij is meegetrokken met de Romeinse legioenen. Hij heeft over die rivieren gekeken... en hij drukt zijn enorme verbazing uit... in een vrij lang stuk over die lage landen. Hij zegt, dat is verbijsterend. Dat is allemaal water en daar steken wat terp uit. En daar zitten mensen op. Zijn dat nou schipbreukelingen? Zijn dat zeelieden? Wat is dat voor soort? Zijn dat amfibieën... of menselijke wezens? Zelfs voelt die zich vanaf... Ja, oh, okay, wat, ja. wat, wat, wat, hij begrijpt helemaal niet hoe je daar kan leven... en dat daar menselijk leven is. En dan is zijn verbazing het grootst... Als die vaststelt dat zij uit het water slijk... Uh, uh, scheppen en dat ze dat slijk gebruiken om hun eten warm op te maken en om zichzelf te verwarmen. Dus hij bedoelt turf. Ja. En dat hij, hij heeft dat vastgesteld. En hij verbaast zich erover dat mensen die al zo moeilijk leven midden in dat water zichzelf ook nog eens verder uitdiepen en hun problemen daarmee vergroten. En dat is eigenlijk het eerste bericht over iets dat je tot en met vandaag en waarschijnlijk ook in de toekomst kunt vaststellen dat Nederlanders er in bek om bekend staan in de hele wereld, elke eeuw krijgt het bericht terug, dat ze hun eigen land opeten. Ja, en dat lijkt nu met, met het gas in Groningen ook ja. het geval te zijn. Want we halen gas uit de grond en we krijgen de aardbevingen voor terug. Die turf, dat was Plinius. Wat zit daartussen? Wat hebben we nog meer eh, gemaakt? Eh, kijk, we zijn begonnen. We hebben dus elke periode van onze geschiedenis... hadden wij een hoofdbron voor energie. En dat heb, daarmee hebben we ons land dus enorm opgezadeld... met problemen voortdurend. Eh, het is begonnen met hout, met ontbossing. Dat kan bijna niemand zich nu voorstellen. Maar bijvoorbeeld Holland was vol wouden. Daar herinneren we nog namen aan als Haarlemmerhout, Noordwijkerhout... en waarschijnlijk de naam Holland zeer waarschijnlijk is ook afkomstig van houtland. Hm. Nou, dat was een energiebron en uh, dat gebruikte men om te stoken. Ook om te bouwen schepen, maar vooral om te stoken. En dat was heel belangrijk. Ja. Nou, vervolgens uh, krijg je de turf. Dat is nog, nog veel belangrijker. Men zegt wel dat een voorname factor voor die weelde in de Gouden Eeuw de turf is geweest, dat wij in de lage landen zo'n energiebron hadden. Nou, Dat hebben we dus ook meedogenloos opgeschept in allerlei vormen. Wat gingen Vervolgens... we iedere keer net zo lang door tot alles op was? Dus eerst het hout, toen was het hout, of gingen we over op de turf. Ja, tot we, er, was... de, tot we er zelf in wegzakten ongeveer. Dat was met die turf wel aan de gang. Er ontstonden enorme veenplassen en, en, en, en inklinking van de grond verder. De dijken moesten dus na land verhoogd worden. Dat hadden ze heel goed in de gaten in die tijd zelf, mm. dat dat een probleem was. En op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook op. Ja. Nou, dan komt een uh, Bouw, dat is in Nederland heeft nooit zoveel nee, voorgesteld. Een in maar dan die gasbel. Tjonge, jongen, die gasbel. Uh, je bent er nog niet van bijgekomen. Uh, nee, maar dat is ook echt wel heel bijzonder. Hè, dat daar zo'n gigantische gasbel ontdekt wordt. En als je ziet wat dat voor de economie heeft gedaan, dat is echt onvoorstelbaar. En ja, dat loopt nog steeds. Uh, maar. Elk van deze uitputtingen van de eigen grond... heeft dus enorme problemen opgeleverd. Erosie door die ontbossingen. Hè? Dat, want dat kwam ook nog eens. Dan gaan ze daarna met die turf aankomen. Dus dan worden die plassen nog groter en uitvoeriger. Dat er überhaupt en, nog mensen kunnen wonen... is eigenlijk nou wel Nou ja, dat is toch? dus het wonder van Nederland. Het is waar al die buitenlanders <laughs> zich zo over verbazen. Die zeggen, die mensen die exploiteren hun land op een wijze... waar ze hun eigen graf graven. Ze laten geen duim onbenut. Elke vierkante meter wordt beheerd. Ze zullen met hun eigen grond. Ze doen er de gekste dingen mee. Bijvoorbeeld bloembollenvelden, zegt een 18e-eeuwse Fransman. Die zegt, heb je ooit zoiets geks gezien? Al die mallotige kleuren, dat is toch onnatuurlijk? Want, ja, en Nederlanders, en dat ligt er natuurlijk achter... die hebben hun land zelf gemaakt. En ontlenen daar ook meer of meer het recht aan. om dat ook voortdurend om te spitten. te herverkavelen enzovoort. Zelfs is, om nieuwe natuur te scheppen. Ja, want er is nooit een moment. dat er dan wordt gezegd. ja, misschien moeten we toch eens anders gaan doen. Misschien ja, wel, we... dat is de voortdurende. Okay, maar... Er is altijd twist over. Oh. Er is altijd. Men ziet natuurlijk wel wat er gebeurt. En dan, eh, nou ja, dan wordt het natuurlijk tot ver in de 19e eeuw. Wordt dat veel met God verbonden. Hè, met Gods wil. En dat is een heel belangrijke factor hoor. En de echo's daarvan klinken in onze tijd door. God heeft gewild. Dat wij dit doen. He, dat is middeleeuwse theologie die zei. En dat is, was de, de, de drijfveer bij die eerste monniken die hier de boel beginnen droog te leggen. Die no vinden zich Gods uitverkoren volk. Die zeggen: God heeft met opzet de schepping niet voltooid. Had hij best gekund in die zes dagen, maar heeft hij niet gedaan. En hij heeft bepaalde plekken woest en leeggelaten. om zijn uitverkoren kinderen de kans te geven het alsnog te voltooien. En, en die gasbel zat er ook echt omschreven. Dat is, nee, maar dat gaat naar deze tijd toe. Wil je niet spotten met dit soort nee. nee, Want het is buitengewoon een serieuze teologisch. stel een vraag. En die, die en dat... de dominees overnemen. En ah, dus ja. ook mensen als Leegwater nemen deze gedachte over... wij zijn een uitverkoren volk dat een opdracht heeft... om dit land dus af te maken en ook te exploiteren. En zo wordt het dus ook in de toekomst. En wordt er dan nooit tegen ingegaan door iemand die zegt... Is dit, klopt dat eigenlijk ja. wel? Nee, tuurlijk wordt dat. Maar daar komt iets anders naast natuurlijk. Want wij zijn het land van koopman en dominee. He? Dus men heeft dus een theologische rechtvaardiging... om zo met zijn eigen schepping in naam van God... men noemt zich onderaannemer van God bijvoorbeeld in de 16e, 17e eeuw... om daar zo mee om te gaan. Maar tegelijkertijd ziet men al in de middeleeuwen... dat hier unieke handelsmogelijkheden liggen. Want dat is echt werk. He? Handel is over water tot in de 20e eeuw. Nou, we liggen dus volkomen uniek. Niet alleen door al die zee, zeeën, maar ook door de rivieren. De grote rivieren, de waterwegen. En daar berust internationale handel rust de wilde van Nederland op... Dus die, die strijd van... Je, je, we mogen de, dus eerst die, die combinatie van het is onze opdracht om dit land te exploiteren en we verdienen er ontzettend goed aan door die handel en aan de andere kant die geluiden die ook al in de middeleeuwen te horen zijn en zeker in de 17e eeuw van maar dat is niet wat God bedoelt God bedoelt dat je het afmaakt maar niet dat je het gaat uitbuiten mm -hmm. maar dit is een hele bekende theologische discussie die voortdurend gaat over mag je de middelen van de natuur gebruiken om jezelf te genezen He, dat heeft ook in, zijn, in de moderne tijd allemaal. even naar minister Kamp want nu zitten we met Groningen, ja. aardbevingen. En dan is de discussie, ja, wij hebben dat allemaal nodig, dat gas. Maar ja, de mensen in Groningen hebben er last van. stoppen ja. of doorgaan, ja. wat, wat, wat, wat is jouw, wat denk jij? Nou ja, dat is, dat is, dat is kijk, we hebben aan de ene kant, springen wij vrij makkelijk om met het dus exploiteren van, van de natuur. Dat, daar, daar hebben wij een lange traditie in en we denken daar nogal makkelijk over. Dat vinden buitenlanders ook vaak vreemd. Het gemak waarmee wij ingrijpen in onze eigen omgeving. En uh, aan de andere kant is er dus dat, dat, dat enorme economische probleem... is er natuurlijk van, ja, als je daar uh, gehoor aan geeft en zegt van... ja, dit is toch te gek, we kunnen niet een bepaalde groep opofferen aan dat geheel... dan, uh, dan moeten we daarmee ophouden. Ja. Dus dit is een buitengewoon lastig dilemma... maar daar liggen mentaliteiten achter die het oplossen daarvan niet eenvoudiger maken. Maar... Straks van het restaurant van je ouders tot aan Carnegie Hall. Het gaat snel met de carrière van Lent, Karzu deunmetz Nu gaat er zelfs een film over haar in, in première en ze gaat zingen. Nu is het nieuws uh, van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De RVD heeft het programma van de troonswisseling bekendgemaakt. Koningin Beatrix doet op 30 april om 10 uur in de mozeszaal... van het Koninklijk Paleis in Amsterdam afstand van de troon... Om half elf verschijnen de nieuwe koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix op het balkon van het paleis. De beediging en de inhuldiging van Willem-Alexander beginnen dan om twee uur middags in de Nieuwe Kerk. TBS'ers die niet uitdrukkelijk zijn veroordeeld voor een geweldsmisdrijf kunnen toch langer dan vier jaar worden vastgehouden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.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 Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks, hoe komen Syrische vluchtelingen de winter door? Arjan Lok kwam gisteren terug van een reis langs de grens met Syrië. En Herman Pleij vertelde ons net hoe wij in Nederland geheel en al uit weten te buiten. Maar nu eerst Jesterland, Karsou Dunmets. En documentaire maakster Mercedes Stalenhoef. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website Ditstedag.nu. Ja, Karsoe Dunmets, je bent 22 hoogtijd voor een film, hè? Eh, uh, nou. Nah. Dat is, dat, ja, ik, ik weet niet, het ben volgens mij echt een van de enige 22-jarigen die een film heeft. Het ja. is wel bijzonder. Hoe voelt dat? Uh, best raar. Uh, vooral toen de destijdse de primaire was in, uh, op de ITVA. Dat was in Tuschinski zaal 1, dus er zit er wat, 800 man of zo. Ja. Ja. En dan zit je met 800 man naar je hoofd te kijken die 5 meter groot is. Dat is <lacht> echt heel raar. Oh ja. Ja. Mercedes, waarom heb je haar uitgekozen voor deze film? Um, ja, ik heb haar leren kennen in het restaurant van haar ouders. Zij uh, was toen 17 en ging met vrienden vriendin een hapje eten. En Je zij kende bediende. Haar niet. Nee. En zij bediende en uh, toen kwam, ging ze daarna achter de piano zingen. Uh, en ik dacht aanvankelijk dat er een CD op stond. Het klonk waanzinnig mooi en echt zo'n zware stem en zo. En uh, ja, het raakte mij, die muziek. En daarna ging ze mij weer bedienen. En toen zei ik, wauw, wat een mooie stem. Wat heb jij mooi, uh, mooi gespeeld. Toen zei ze, ja, dat zijn mijn eigen liedjes. Ik dacht, wauw, dat is echt gek. Voor een 17-jarige, dat is echt heel knap. Dat was in 2007. Want heb jij verstand van muziek? Kan je het goed beoordelen? Um, ja, stand van. En niet dat het ik... niet klopt. Je kijkt me nu vernietigd aan, Karl Nee, ik helemaal niet. Nee, nee. Nee. Ik, vind, ik vind het super scherp de hele tijd. Dus ik wil af en interviews ik te Oké, okay, sorry. Nee, wat is beoordelen? Ik heb vroeger wel heel lang piano gespeeld. Ik was ook bezig om richting conservatorium te gaan. Maar ik, heb altijd, uh, ik ben in muziek altijd heel simpel. Iets raakt je of het raakt je niet. Maar jij besluit vervolgens daar een documentaire over te maken. Dat doe je uh, twee jaar over om haar te volgen... en dan nog drie jaar om hem te monteren. Dan moet je er wel echt in geloven. Nee, ik heb ruim, twee, uh, ruim drie jaar gefilmd. En uh, toen heb ik nog uh, twee jaar gewacht... tot uh, haar vriend in de film mocht verschijnen. Want <laughs> okay. de familie wilde niet dat, dat, zou, uh, dat hij in de film zou zitten. Ja. Karsu ook niet. En na vijf jaar heb ik toestemming gekregen om hem ook in de film... Te, te stoppen, ja. Ja, en dat vond ik heel mooi, omdat zij ook steeds zingt over de liefde. En hij is dan ook een inspiratie uh, voor haar. Uh, maar vanaf het begin heb jij er dan echt in geloofd... want anders ga je daar niet zoveel tijd in steken. Ja, maar het is niet alleen maar over haar muziekcarrière. Uh, de film gaat heel erg over uh, ook familiebanden. Uh, haar vader is ook een hele interessante man... Uh, met een hele interessante achtergrond en haar moeder ook... Zij komen ook beide uit het uh, dorpje Karsu in Zuid-Turkije, dicht bij Syrië. Een heel klein bergdorpje in het middle of nowhere. Dat is haar naam? Ja, precies. Zij is ja. vernoemd naar het dorpje. En okay. het ligt tegen de grens van Syrië aan. Uh, Oké. Okay. Ja. Ja. ja, en ik, ik zie daar ook wel heel veel in. Wat ze, ook mijn achtergrond is, ik ben zelf half Spaans. En dat je leeft tussen twee culturen. En daar je weg in moet vinden. Van je zegt eigenlijk zelfs als ze heel slecht zou zingen. Nou ja, dat bij wijze van spreken als ze niet briljant zou zingen. Zou het ook interessant zijn om er een film over te maken? Ja, in, in principe wel ja. Uh, nou helpt het wel enorm dat ze een hele mooie stem heeft. En dat, <laughs> dat, het, dat ik de muziek heel mooi vind. Maar uh, ik heb altijd tegen haar gezegd. Ja weet je, als je iets anders gaat doen. Dan word je bakker weet ik veel. Dat maakt voor de film niet uit. Jij doet gewoon jouw ding. En de film volgt gewoon jouw leven, maar niet, ne, niet zozeer alleen maar haar muziekcarrière. Maar dat ze dan uiteindelijk naar Carnegie Hall gaat, is natuurlijk wel vet cool. Ja, want hoe lang is dat geleden inmiddels? Uh, dat is al tijd geleden, maar het is gewoon wel mooi dat je haar ontwikkeling dan vanaf het begin kan volgen, haar carrière. En nu gaat ze hartstikke goed. Ze heeft een cd gemaakt, dus ze gaat echt hartstikke goed. Want kan je, hoe lang heb je erover gedaan? Hoe, hoe oud was je toen je in Carnegie Hall stond? Ik, ik ben drie keer geweest. Drie keer, ja, de dus, eerste ja, keer. De eerste keer was, was Mercedes niet bij, toen was ik 16, 17. De tweede keer was ik 19. En de derde keer was afgelopen december. En hoe komt dat, dat ze jou daar steeds vragen? Nou, eerst, uh, ik heb een tijdje ges nou, gestudeerd. Ik kreeg een, een beurs van de Amerikaanse ambassade. Toen heb ik op Rhode Island gezeten een tijd. Vandaar had de Trust Organization, die werd getipt over mij. En toen had ik meegedaan naar het Concours. Die had ik toen gewonnen. Zo kwam ik daar. In 2009 was het 400 jaar uh, New York Amsterdam, als ja, ja. ik me niet vergis. Ja, ja. Toen heeft Carnegie Hall mezelf uitgenodigd. Maar ze kunnen heel veel mensen vragen, maar ze vragen jou. Ja, dat, dat ja, vind ik wel heel gaaf, ja. Maar hoe komt dat? Ik, ja, ik, ik weet het niet. Dus die organisatie die had me wel geholpen destijds. Maar dat ze me terugvragen, ik mocht met een heel orkest. En uh, ja, er stonden echt geweldige mensen uh, uh, uh, toen op het podium naast mij. Um, we moesten wel omste beurten wat doen, maar ik, ja... Ik weet niet. Het ja. gaat zo. Ja. Ja. Er zijn ook wel momenten, die zijn ook in de film te zien, dat het niet zo goed gaat. Je gaat naar het conservatorium om daar aangenomen te worden. En daar zeggen ze, ja, ga maar een maand studeren, meisje. Ja, dat was best pittig. Ik vond het wel heel erg uh, moeilijk, maar ik vond het heel raar om afgewezen te worden. En er was dan een camera bij met geluidman, man, Mercedes. en ja, ik werd, uh, Als ik nu terugkijk naar de beelden, dan denk ik ook, ach meisje toch, wat zielig. Maar je bleef heel rustig. Ja, ik, ja ik, ik, ik, was ook, ik was toen erg ziek. Dat weet ik ook nog wel. Ik had echt koor schor dat vertelde dat, je, althans in de film. Ja, en, uh, maar wat niet in de film was, was dat, uh, dat ik ook te horen kreeg dat ik te apart was. En dat ik te veel mijn eigen ding deed. En dat was toen een probleem. En dat ik niet in dat hokje paste van al die andere zangeressen. Want je trad al heel veel op toen? Ik trad toen al best veel op, ja. Ik, uh, ik had ook natuurlijk heel veel ervaring opgedaan omdat ik elk weekend een podium kreeg in mijn vader's restaurant. En um, ja, ik heb toen wel een voorpleiding gedaan. En ik was toen best eigenwijs. Ik heb toen niet echt zoveel uh, naar de zangdocent zo geluisterd. Maar en ik merkte ook aan het eind van het jaar dat al die meiden... op een gegeven moment allemaal hetzelfde klonken. En ik was best blij dat ik het niet had gedaan. Ik miste natuurlijk wel heel veel theorie. En op maar, zich... maar je ging niet in de discussie met die mensen van Nee, het. want ik wist... Ik zou dat er tegenaan gaan van, hallo, weet je wel wie ik ben? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ben je gek joh. Nee, kom in Nederland, karske man. Nee, maar op zich hadden ze ook wel gelijk. Want ik, ik ben klassiek pianiste. Dus die jazztheorie had ik maar een paar maanden mezelf aangeleerd. Wist ik veel wat een blueschema was. Dat heb ik later allemaal moeten leren. Dus op zich hadden ze ook wel gelijk. Want ik beheerste de theorie niet helemaal. Zit je nou wel op het conservatorium of nee, niet? Ik heb toen een, een jaar voorpleiding gedaan. Uh, ik heb daarna... nog uh, uh, psychologie gedaan, het is een tijdje. Maar ik heb... Uh, nee, ik voelde wel heel veel privéles, heel veel theorielessen... omdat ik nog toen mijn jazz moest bijwerken. En nog steeds, als ik in de, in de knoop zit... ga ik nog wel naar les, ja, tuurlijk. Okay. En wil je nog naar het conservatorium? Of nee. zeg je, nee, niet meer nee. nodig? Nee, ik, uh, ik, ik, ik had toen zoveel kansen... en ik merkte toen ik, toen ik op die vooropleiding zat... dat ik heel vaak toch eerder koos voor repetitie voor een concert... dan... Uh, dan, dan naar les te gaan. Ja, want je ging naar die uh, auditie, heet dat denk ik, hè, bij het conservatorium. Ja. Je kwam thuis, je vertelde aan je moeder dat je het niet gered had. En wat zei je moeder, had je gisteravond maar niet dat concert moeten geven. Ja, maar mijn moet ik wel even bij vertellen. Mijn moeder is onderwijskundige. Dus, en mijn moeder is levergang geweest. Dus mijn moeder vindt onderwijs superbelangrijk. Iets belangrijker dan jij. Ja. <laughs> ja. ja. Ja. Je noemde net je vader. Die, die zit ook uitgebreid in de film. Mm -hmm. En hij vertelt in de film wat jouw muziek met hem doet. Van karsen achter de piano, dat ze helemaal zweeft. En, dan voel je je dochter beter dan de piano zelf. En, en op een gegeven moment, ik zweef. Als zij achter de piano is, dan kom ik back up van, het, van mijn werk. En dan is het voor mij het mooiste moment van mijn leven, denk ik. Elke keer is heerlijk. Hoe is het om dat te horen? Ja, mijn, man, mijn, mijn, man. mijn vader is een man van metaforen. Dus hij kan echt gekste dingen met andere dingen vergelijken. Maar ja, het is fantastisch. Mijn ouders hebben mijn grootste steun en toeverlaat. Maar... Mijn vader wilde heel graag muzikant ook worden toen hij jonger was. Maar mijn opa was een hele grote burgemeester. En die vond dat mijn vader arts of advocaat moest worden. Dus ja, alle kansen die hij dan niet kreeg in de muziek, kreeg ik dan wel. Maar jij vervult zijn droom? Nou, het toch echt mijn droom hoor. Maar ook de zijne? Nou, weet ik niet. Mercedes? Nou, hij houdt heel veel van muziek. Maar ik denk dat het. Hij vertelde dit in het kader ook van dat een piano hem vreemd is. En het is geen Turks instrument. Het is nieuw voor hem. Ja, in het hele dorpje Karsoe, waar hij vandaan komt... daar is geen piano. Uh, en ook die muziek die Karsoe speelde... klassieke muziek, uh, jazz, pop... dat is hem ook vreemd. Hij is opgegroeid, opgegroeid met traditionele Turkse muziek. En via Karsoe krijgt hij dan dit soort muziek te horen... en ging daar op den duur van houden... omdat hij dat steeds maar hoorde ook. Ja, het is wel meer dan van houden, hoor. Het zijn maar... de mooiste momenten van zijn leven, zegt hij. Ja, uiteindelijk als zij dat dan zich eigen maakt, en dan gaat hij er heel erg van houden. Maar uh, ja, ik vind dat wel mooi hoe hij dat vertelt. Zo van... Maar is het ook niet één, Karzoo? Wat? Nou ja, jij <laughs> maakt je vader gelukkig. Als jij geen zin meer hebt, is hij niet meer gelukkig. Nee, je wel. Jawel, ja? ik heb ook een zusje. Die dus, kan het ja, dus ook. Nee, kan nee, nee, nee, maar die heeft altijd dezelfde kansen gehad als ik. Maar die, uh, die, als, zij, als zij iets maakt, dan is hij ook super trots. En dan gooit ze dat echt tien keer op zijn eigen Facebook. Weet je wel. Oké, okay. okay, dat is mijn zoon mijn dochter. Nee, ik heb alsof, ja, maar wij zijn een trotse vader. Ja. Ja. Je moeder zit ook in de film, dat gaat soms iets anders. Yes. Ik wil heel graag met produs samenwerken en de studio's in en ik wil op een gegeven moment wel echt een plaat hebben. Over anderhalf jaar, ja? Over anderhalf jaar? Kijk, als je op deze tempo zonder enige hulp gaat, doorgaat, dan zou het anderhalf jaar duren, ja. Maar als jullie haar de begeleiding geven, is ze binnen een half jaar klaar met die cd ja? en dan... Uh... Je hebt zo'n haast, hè volgens mij. Ik, ik heb geen haast. Bij jou is het zo, als je geen deadline zet, dan uh, kan je... Dat, ze dat, uh... dat. moet klopt, je een, klopt, een beetje, je wel, maar een ze beetje nu stimuleren. <laughs> ja. ja. <laughs> mijn moeder, Maar op zich heeft ze gelijk. Ik bedoel, ja, heeft me ook gepusht op de haven. Ze weet ook van mij dat als ik geen deadline heb, dat klopt ook echt wel. Maar hier was ook nog iemand bij van de platenmaatschappij. Van Universal, ja. Ja, en jouw moeder zegt dat dus tegen jou, waar die meneer bij zit. Ja, je ziet het nu niet. Je alleen het fragment hoort, maar je ziet me dan ook een beetje lelijk naar mijn moeder kijken. Een beetje vernietigend. Nee, joh. Nee, mensen mogen zelf oordelen als ze de film hebben gezien hoe die blik eruit zag. Ik vond hem vernietigend, ik heb hem gezien. Ik zeg niks. <laughs> maar is het niet lastig? Want je vader die lijkt heel rustig, heel verstandig. Je moeder is veel meer... Uh, kom op, ja, mij. Mijn moeder te is echt de powervrouw. Tijgermoeder ja. heet wow. dat. Ja. Uh, haar ouders zijn ook haar manager, weet je wel? Ja. Dus het is natuurlijk zo gegroeid. Zij speelde muziek... en op een gegeven moment gingen haar ouders haar dingen voor haar regelen en zo. Maar in de film loopt dat uit de hand en dan zeggen ze... we zoeken een andere manager. Ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk heel veel. Want dan steeds meer concerten, steeds meer uh, pers en aandacht en toestanden... Dus op een gegeven moment krijgen ze te veel en willen ze een manager. En ook wel een beetje zo van ja, we moeten voorzichtig zijn met onze dochters. We willen haar beschermen dat ze niet een wurgcontract krijgt of een raar contract. Dat is heel mooi om te zien. Je vader zegt heel voorzichtig, niet toehappen. Zegt hij gewoon eerst goed kijken of het goed voor jou is. Maar ik hoor dat je hebt getekend uiteindelijk met champagne en zo. Dat je nu wel weer weg bent bij die platenmaatschappij. Ja, ik heb een tijd bij Sony Music gezeten. Ik had toen, in de, zoals je in de film ook ziet, ik heb veel, veel platenmaatschappijen gepraat. En ik heb toen een uh, managementcontract getekend. Het was een heel goed contract. En vooral door mijn moeder. En die had allemaal, uh, nou goed, allemaal dingen erin gezet. En toen mijn manager <laughs> daar wegging, een maand later, ging ik met mijn manager mee. En toen naderhand uh, kreeg mijn manager het heel druk met The Voice of Holland. Dat, dat was toen zijn uh, pakje aan, zeg maar. En uh, toen ging ik daar weg en ik, ik had toen dus bijna helemaal mijn optredens meer ben toen uh, gaan studeren, toegepast psychologie, omdat ik dat eigenlijk, eigenlijk wilde ik dat doen, ik kon nooit muzikant worden. En uh, toen mijn ouders het weer terugnamen, toen kreeg ik ineens zoveel optredens weer en toen, ja. nou, het is geen en, kwestie van onvrede met die platenmaatschappij. Je ziet nee, niet, nee, nee, nee. Het is niet toch dat weurencontact geworden waar je voor vreesde. Nee, nee, nee, dat hebben mijn ouders nooit. Uh, nee. Maar wat wil je nou? Wil je nou psycholoog worden of toch met die muziek? Door? Ja, toch muzikant. Toch? Wel. Ja, weet je, toen ik dus in Carnegie in, uh, Hall was en dat de, waar het me steeds ook gefilmd heeft, echt dat we op de, de laatste applaus. En, en, nou, het was echt geweldig. staan, ovaties met zoveel mensen. Toen dacht ik echt met mezelf. En ik, ik, ik, ik nam het allemaal als een hobby. En toen dacht ik, joh, ik heb zoveel kansen gekregen en ik krijg zoveel kansen. En mensen vinden het waarschijnlijk leuk om naar me te luisteren. Waarschijnlijk dacht, wel. Ja, dus ik dacht, ik pak gewoon die kansen die ik nu krijg. Ik wil niet straks 40 zijn of nog ouder. Ja dat, van, oud ja, hoor, ja, dat hoor, dat is, dat is, dat is, echt, dat is echt, heel, heel oud hoor. Nee, maar dan dat ik denk, van had ik toch maar al die kansen gepakt. Dus ik denk, ik doe het gewoon. Ik kan nog altijd studeren, maar deze kans krijg ik misschien nooit meer. En je schrijft s'nachts, hè? Ja. Als het niet zo goed gaat, dan ga je om vier uur naar bed. Ja. En als ja. het goed gaat, schrijf je door tot zeven uur morgens? Dat is, ja, het kan uitlopen, ja. En ja. wanneer ga je dan naar bed? Om zeven uur wel. Ja, en dan, en dan word ik rond 12 wakker of zo. Oh, ik slaap niet zo lang. Nee, dat is kort. Ja. Ja. Even nog het verhaal van die vriend. Want je zegt, ik heb jaren moeten wachten voordat die vriend erin mocht, Mercedes. Wat was het probleem? Um, nou, uh, het is natuurlijk zo dat als je iemand in de film stopt en het gaat uit... Dus stel dat hij Piet heet... En het gaat uit met Piet. En dan is de volgende de tweede. Als je weer verliefd wordt. Uh, wat ik ervan begrepen heb. Is dat in de Turkse cultuur ook wel wat gebruikelijker is. Dat je. Uh, ja, wacht met het naar buiten treden. Uh, van de informatie dat je zegt van ik heb met die of die een relatie. Tot het wat zekerder is. Dat je gaat, zeg maar, richting verloven of richting trouwen. Zodat je trouwt met de eerste. Oh ja. Want op een gegeven moment is er een fragment in de film. Dan ben je aan het filmen. En dan ineens. We hebben haar. Karzu, nooit tegen jou horen praten, maar dan ineens zegt ze... Mercedes, uit die camera. Ja, het is natuurlijk zo dat, ze, dat, dat zij dat niet wilde. Dat ze vriend in de film zou komen. En dat moet ik dan respecteren. Ik vond, de vader had een hele mooie uitspraak daarover. Hij zei ook van uh, een relatie of liefde is als uh, fruit wat in een boom groeit... dat moet rijpen. Um, en dat heeft tijd nodig. En dat moet dan niet gestoord worden. Dus... En jij had dat geduld dan, om daar jaren op te wachten? Ja, ik, ik vind dat je dat moet respecteren. Ik bedoel, je maakt de film en dan moeten de mensen... Ik wil hun zeker niet beledigen. En ik wil ook niet dat, uh, dat, ja, dat, dat zij uh, nee. daar boos over maar zijn. Maar dan is het nu een hele stabiele relatie, Kars. Hoe dat kan niet anders? Uh, ja, nou, ja we, <laughs> hebben, we hebben al vijf, vijf jaar dus op zich. Uh, ja. Ja. En vond jij het niet ongemakkelijk om haar zo lang te moeten laten wachten? Nee. Nee, dat was, nee, dat was, nee, het was het. Het is mijn eigen leven. Ik bedoel, uh, ik bedoel mijn ouders. Die, het is niet, kijk, in de Turkse cultuur is het uh, het is niet dat, dat Jan en alle zo de binnenkomt en over de vloer. en uh, Nee, maar ik heb bijvoorbeeld nog lang geen trouwplan. Ik ben pas 22. Maar mijn vriend is natuurlijk nu al van harte welkom. En het, wij zijn. Denk Ik, als ik dat mag zeggen, toch wat moderner dan de meeste Turkse mensen in Nederland. Uh, en dat komt op zich ook wel voor in de film. Maar je ziet toch wel: ja, ik ben toch wel een dochter van mijn vader. En ik, ik heb je kinderen, ja. Dochter? Ja. Ja, maar in volgens mij heb je ook zoiets van: nou, ze mag een vriendje pas. Ja, je wilt je dochter beschermen. En uh, je denkt van, wie is die gozer die met mijn dochter verkeert? <laughs> Juist, ja. ja. En ja, dus op die manier. Maar ik, uh, ja, nee, het gaat hartstikke goed. Wil je voor ons zingen? Uh, ja hoor. Ja. Even kijken. Ze loopt even naar de piano, soort piano. Dat is het precies. Yes. Nou, het is wel een echte piano, hè? Ja? ja? volgens mij wel. Ik vind het een beetje nep-piano. <laughs> Oké, okay. dan ga ik een liedje doen. Dat is mijn, uh, van mijn album Confession. En het heet Crime. I committed a crime How did you do it? I was losing my mind No you didn't Still covered in blood, tell me house. How do I cover it up? I hear sirens coming my way. I hear them too. Should I run? I Should remove the evidence really fast Oh, I have to hurry, hurry, hurry I have to escape And if I leave the body with the mask that I made Should I run? I don't understand Should I scream? Should I lie? That it was yourself self-defense Like a mouse in a trap I can't help you Let me just think clear For one side, I might be too Well I might be in shock I don't know What to do I have to Hurry, hurry, hurry out escape. And never leave the body with the mess that I made, The should I run? I don't understand. Should I scream? Should I lie? That it was all self-defense? Irritating? Gets a frantic mind I don't like you Cause you ain't helping me And I don't know now what to do I have to hurry, hurry, hurry I'd have to escape And if I leave the party With the mess, the damn the Should I run? I don't have a chance Should I scream? No. Should I lie that it was our self-defense? I have to hurry, hurry, hurry. I'd have to escape. And if I leave the body with the mess that made, I made, I should have run? I don't have a chance. Should I scream? Oh, should I lie? Oh, I lie that it was Self-defense. Kaisou Deunmet met crime. Arjen Lok, jij bent gisteravond laat vannacht eigenlijk teruggekomen... van een reis naar Syrische vluchtelingen. Wat was het voor een reis? Het was een reis voor uh, EO met de Daad. Dat is ons hulpverleningsprogramma. En uh, we zijn op zoek gegaan naar de Syrische vluchtelingen in Libanon. En uh, daar komen er per dag duizenden de grens over. En uh, nou, we hebben daar een programma over gemaakt... over hoe de toestand is van die mensen, wat voor verhalen ze hebben... en of er überhaupt wel hulp naar deze mensen toekomt. Ja, want wat tref je daar dan aan? Mensen komen de grens over, worden ze opgevangen in kampen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat is in Libanon niet het geval. Uh, in Turkije heb je de officiële kampen. Dat is in Jordanië ook het geval. Uh, in Libanon, daar trekt de overheid, naar mijn indruk... echt de handen af van die vluchtelingen. Libanon is maar een klein land, eh, ruim 4 miljoen eh, inwoners en eh, een politiek instabiele situatie. En ze weten zich eigenlijk geen raad met al die vluchtelingen eh, van verschillende religieuze achtergronden. En ze zijn doodsbang dat dat het evenwicht in het land verstoort. Maar tegelijkertijd zijn de relaties met Syrië weer zo dat ze de vluchtelingen ook niet tegenhouden. Wij zijn in de BK-vallei geweest, een, een bekend gebied in, in Libanon. En daar zie je overal plukjes van, van tenten. Dat zijn er geen honderden bij elkaar, maar tien, twintig. En uh, je ziet leegstaande huizen waar wat tentzeil uh, naast geplaatst is. Je hoort de verhalen van in de steden... dat daar de mensen tegen woekenprijzen in kleine hokjes gestopt worden. Nou, alles wat uh, maar enigszins bewoonbaar is of bewoonbaar gemaakt wordt... dat wordt gebruikt. Ja. En wie tref je daar aan? Noem het, vertel eens een verhaal van één persoon die je daar ontmoet hebt. Uh, gisteren, uh, dat is echt een dag geleden, uh, kwamen we in, uh, in het uh, plaatsje Zagla... Dat is een, een behoorlijk grote plaats op zo'n 20 kilometer van de Syrische grens in de BK-vallei. En uh, daar liepen we langs een winkel en daar stond een bord op uh, te huur uh, met een gordijn ervoor. En de uh, deur ging open en er stond een moeder uh, met uh, vier kinderen. En die winkelier had een gedeelte van dat leegstaande winkelpand uh, verhuurd voor 300 dollar per maand. Echt een gigantisch bedrag voor, voor een hockey. Nou, ik denk dat het uh, een, een derde is van deze studio. En dan zat die moeder, een goed opgeleide vrouw... Euh, lerares Engels... Euh, euh, had een huis in, in de buurt van Homs... met een badkamer, een slaapkamer... een mooie tuin met citroenbomen, dat vertelde ze ook. Mm -hmm. Haar man was nog in Syrië. Uh, zij zat daar zonder geld in een ijskoude ruimte... met uh, drie jongens en een meisje. En uh, dat ene jongetje, haar tweede... Toen ze daarover vertelde, schoot ze vol. Want dat jongetje dat kon gewoon niet meer praten. Een jongetje van elf jaar, door alles wat hem overkomen was... bombardementen, uh, huis kwijt, geschiet uh, op straat gezien, uh, dode mensen. Dat jongetje dat stotterde nog een beetje, maar kon zijn eigen naam nauwelijks zeggen. Mm. Nou ja, uh, zelf doodsbang om iets te vertellen... maar ze wilde dat voor ons doen, uh, met een sluier om. Ja. En uh, nou, ze pakte dat ventje beet en ze gaf hem een knuffel. Maar je, dan zie je, gewoon in, uh, nou, zie je gewoon het verdriet van zo'n gezin. Ja, dat ja, grijp je aan, hoor ik. Uh, laten we even luisteren naar een fragment van deze, van wat je gisteren zag. Marcaba, Anja. Can we enter? Ja, Dit is, eigenlijk... is, is het huis. Dit is het gezinnetje. Het gezinnetje. Haar man is op het ogenblik werk aan het zoeken. Ze zit hier met zijn vijfjes op een dun vloerbedekkentje. Ja. In de winter, het sneeuwt buiten. In een leegstaande uh, garagebox. En ze moet hier 300 dollar voor betalen. Ja. Dat is het verhaal in het kort. Ja. ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Is er helemaal niets aan hoop te ontdekken? Kom je ook mensen tegen die deze mensen helpen? Heb je ook een andere kant van het verhaal? Nou, Je, je komt vreselijke verhalen tegen. Wat er gebeurt in Syrië is echt onmenselijk. Weet, daar kan je gewoon geen voorstelling van maken. Dat zien kinderen, dat zien uh, de ouders natuurlijk ook. Dat is echt heel erg. Maar dan komen ze dus in een land, ze kunnen geen kant op. Uh, maar dan hebben ze ook echt helemaal niks. Ze kunnen wat geld meenemen, ze verkopen alles. Maar dat is binnen een paar maanden op. Een heel bijzonder verhaal was op zondag. We kwamen in een klein dorpje terecht uh, boven uh, Balek. Dat is een beroemde plaats in, in Libanon. En uh, daar troffen we een non aan, een zuster uh, Marichelle. En uh, die vertelde dat zij het dorp had gemobiliseerd om inmiddels 600, 700 Syrische vluchtelingen op te vangen. En dat deden ze met elkaar. Dat was een christelijk dorpje. Een dorpje wat in de burgeroorlog van Libanon uh, tientallen mannen was kwijtgeraakt in de strijd, uh, door het Syrische leger ook. Maar desondanks zei ze, we zijn met elkaar mensen. En of het nou moslims zijn of christenen, ze zijn hier welkom. En wat we kunnen doen we. En ze nam ons mee. En nou, omdat zij met ons meeging, konden we ook daar met de mensen praten. Echt een fantastische vrouw. Hè, over de katholieke kerk gesproken. Daar uh, gebeuren echt dappere dingen door. Vrouwen met een uh, kapje op. Die gewoon het echt opnemen voor de mensen die het nodig hebben. Nou, dat vind ik tekenen van hoop. Hè, ja. Als mensen religieuze verschillen vergeten. En gewoon zien dat het hier om mensen gaat. En nou ja, ik vind dat wij ook in Nederland veel meer aandacht zouden moeten hebben... voor het menselijk drama wat zich daar afspeelt. Het ja, is ja, want... echt erg. Ja, ja, want... uh, Praat je met die uh, mensen ook over uh, hun politieke standpunten? Of willen ze daar zelf over praten? Ja, dat, dat verschilt. Christenen willen daar niet over praten, uh, uh, he, uh, grofweg gesproken. Uh, dat komt omdat zij uh, uh, zich nog het meest veilig weten onder het regime in ja. Syrië. Dus als ja. ze vluchten, ja. dan uh, wordt dat al snel door het regime als verraad gezien... Ja. Uh, de Sunniten, uh, die zijn daar opener over. He, dat zijn de, meer de strijders. Ja. He, veel gezinnen waarvan de man in Homs of Aleppo uh, met de wapens uh, rondloopt. Um, je voelt wel dat het echt een angstcultuur is. Um, maar ze, zo heel af en toe durven mensen wel hun verhaal te doen. Ja, ja. Ja. En zijn er ook geen conflicten tussen die vluchtelingen? Nee, dat, uh, kijk, je, wat je wel ziet is dat um, Syriërs uh, dat ze zich groeperen... He, dus ja, ja. er begint iemand, die zet een tentje neer... en die heeft nog net wat, wat seizoenswerk gekregen. Die belt naar zijn familie en langzamerhand komt het halve dorp die ja. kant op. En dus ja, is er ook een soort hereniging. Ze kunnen ook nog vrij de grens over. Dat, dat, dat is een risico, maar dat, dat kan wel. He, dus kijken of het huis er nog is. Nou ja. Dus dat zie je gebeuren. Wat is er nu nodig? Want je zei net, we hebben er te weinig aandacht voor. Af en toe komt er inderdaad een verhaal van jou of van iemand anders van een organisatie. Maar wat, wat kunnen wij doen? Nou ja, het, het is heel simpel. Uh, uh, uh, wij zijn nu met Met de Data bezig. Uh, we proberen geld op te halen voor twee organisaties die we gevolgd hebben. Met Air en World Vision. Die doen goed werk, maar het is echt dweilen met de kraan open. Er moeten dekens naartoe. We zijn daarbij een, een distributie geweest van voedsel en matrassen. En mensen uh, slapen echt op een matrasje van een centimeter, uh, als ze dat al hebben, centimeter dik. Terwijl het daar gewoon nog kan vriezen, kan sneeuwen. Um, er moet uh, gewoon geld naartoe. Het is, het, is heel, maar het is heel simpel. Er moet geld naartoe voor dekens, voor tenten, uh, voor voedsel. Um, uh, want iedereen schat ook in dat het conflict niet met een maand is afgelopen. Nee. Dat gaat nog maanden duren. En, uh, nou ja, ik zit hier toch, uh, Giro 300, 300 ja. van de eeuw met de daad. Uh, in heel op. En zet we ja. er even Syrië bij. Karst, jij vertelde net hoe je je het liggen in een dorpje vlakbij Syrië. Ja, ik ben ook uh, dit, deze zomer ben ik met het Ricciotti Ensemble... een heel groot orkest, uh, zijn we die richting opgegaan. We hebben een hele tour gehad, ook in Nederland, maar vooral van Ankara tot We uh, wilden optreden in een van die vluchtelingenkampen. En we hebben ook heel erg ons best gedaan om daar binnen te komen. Maar bij mij lag het gevoel ook heel erg dubbel. Ik dacht, wie wil er nou, uh, al, al hadden we dan heel veel ook um, uh, mooie emotionele nummers. Wie wil, uh, als je daar in een vluchtelingenkamp zit en je hebt bijvoorbeeld je zoon verloren, daar naar een concert lopen luisteren. Dus dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. We kregen daar geen toestemming voor. Want het was heel goed beveiligd, al die kampen. En uh, we hebben uiteindelijk ook wel opgetreden in mijn dorp. En daar waren heel veel vluchtelingen bij. En okay. ook in het stadje uh, daar vlakbij. En dan, uh, daar, is ook, trouwens, uh, daar komt ook een documentaire over uit. En dan merk je dat heel veel mensen uh, uh, vooral hun verhaal kwijt willen bij jou. Wat ze allemaal hebben meegemaakt. En de dingen die je dan hoort, Het is echt verschrikkelijk. Ja. Arjan, wanneer is jouw documentaire te zien? Want je hebt gefilmd daar. Uh, hij wordt uitgezonden bij uh, Geloven op 2. Dat wordt om vijf uur uitgezonden. En we beginnen 20 februari en we maken drie afleveringen. 20, 27 en dan nog eentje in maart op Nederland 2. Op Nederland 2. Het is bijna drie uur. Straks, wat was de betekenis van Paus Benedictus voor protestanten? Sloeg hij een brug of veroorzaakte hij een kloof? Dat vragen we aan theoloog Herman Zelderhuis. En cabaretieren Niel Gunjerli zit 15 jaar in het vak. In de laatste show laat ze ons het Turkse volkslied zingen. Uh, Nigel, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Zingt iedereen al mee? Ja, dat is een heel mooi gezicht hoor. Dan zie je gewoon 500 Nederlandse mensen opstaan en Turks volkslied zingen. Dat ziet er heel goed uit. Kennen wij dat? Nou, ik heb het natuurlijk op het scherm in de Turks. En dan gaan ze... En muziek ik, erbij ook? Ja, ja, ja, dan speelt mijn pianist het Turks volkslied. En dan zingt iedereen uit volle borst. En dat ja, ziet er heel mooi Turks uit. Liever Turks dan Paaps. <laughs> ja, 16, <laughs> 16, eeuw, 16 eeuw, 16 eeuw. We dachten, integratie andersom is niet gelukt. Dan doen we het maar andersom. <laughs> <Okay>. dus, <laughs> Straks, na drie uur, veel meer.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 De man die verantwoordelijk is voor het kapotmaken van een bank... heeft daar een miljoen voor gekregen. Het is niet goed om targets te stellen... waardoor mensen het verkeerde gedrag gaan vertonen. Bonussen koppelen aan resultaten... die eigenlijk helemaal niet verstandig zijn voor een bank. Er zijn gewoon heel veel mensen bij financiële instellingen... die het wel goed doen. In de huidige maatschappij zijn wij ook steeds heel erg geneigd... om een meneer of een mevrouw te zoeken. Die kunnen we op een foto zetten en die heeft het dan gedaan. De financiële staat van ons land, van Europa en de rest van de wereld. Zometeen van 4 tot half 5. Klinkende munt in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Visite, visite. Een huis vol visite. Oom Jo had spontaan een krabbils meegebracht. En daarna van Joke.